Zes uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. De groen licht voor nieuw deel lening Griekenland. Barroso steunt Europlannen van premier Rutte. En Kamer debatteert over toekomst koningschap. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil een strenge rol voor de Commissie bij het handhaven van de begrotingsregels. In Den Haag zei hij dat hij het eens is met premier Rutte, die daarvoor voorstellen heeft gedaan.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 Griekenland krijgt vrijwel zeker begin november... het volgende deel van de toegezegde lening uitbetaald. De inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank... geven na hun onderzoek een positief advies... over een nieuwe lening van 8 miljard euro. Met die lening kan worden voorkomen... dat Griekenland in acute betalingsproblemen komt. De zogenoemde Trojka waarschuwt wel... dat de Grieken hun bezuinigingsdoelen voor dit jaar niet halen... zoals de regering eerder ook al heeft gezegd. Daarmee wordt het nog belangrijker... dat het nieuwe reddingsplan voor Griekenland snel rondkomt.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 Eén kleine liberale regeringsfractie verzet zich tegen een versterking van het noodfonds. Volgens die partij is het oneerlijk als een relatief arm land als Slowakije moet meebetalen. Premier Radicova heeft de druk op de partij opgevoerd. Ze waarschuwt dat het kabinet valt als er geen akkoord komt. Slowakije is het laatste euroland dat nog moet instemmen met het versterken van het Europese noodfonds.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 te halen, krijgt geen meerderheid. Niet alleen de regeringspartijen VVD en CDA zien daar niets in... maar ook oppositiepartij VVDA is tegen. In het debat kwam ook het vicepresidentschap van de Raad van State aan de orde. Als opvolger van de huidige vicepresident president Quiddink... wordt vaak CDA-minister Donner genoemd. Een deel van de oppositie vindt dat een minister... niet zo naar de Raad van State kan overstappen... maar een Kamermeerderheid denkt daar anders over.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 Het ziekenhuis in Herelen, waar een man twee dagen dood op het toilet zat, heeft maatregelen aangekondigd. De onderkant van de wc-deuren wordt 15 centimeter ingekoord, zodat te zien is of er iemand op zit. En ook mogen bewakers toegankelijke ruimtes binnengaan als ze vermoeden dat er iets mis is. De bejaarde man die op het toilet in het Atrium Medisch Centrum overleed, is een natuurlijke dood gestorven. Het hier dan nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regenachtig. Morgen opnieuw bewolkt en van tijd tot tijd regen. Bij een temperatuur van zo'n 15 graden. Vanaf donderdag droger en zonniger. ANRB verkeersinformatie: de meeste files staan rond Utrecht en Amersfoort. Zo is er veel vertraging op de A28 vanuit Utrecht. Ook bij Arnhem is het aan de drukke kant, maar voor de rest is het toch een vrij normale avondspits. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst staat 11 kilometer Fiede. Het staat helemaal stil, er is maar één rijstrook open. Verkeer van Zwolle naar Utrecht kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Zoals gezegd is het ook drukker op de wegen rond Utrecht... richting Almere op de A27 en op de A12 richting Arnhem. Wat verder nog opvalt is de file op de A50 van Arnhem naar Zwolle. De staat tussen de Afritloenen en Apeldoorn-Noord 10 kilometer.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 8 over 6, goedenavond. Vliegen vangen in de operatiekamer... terwijl chirurgen werkeloos toekijken. Zo direct het laatste nieuws met de vliegenmapper van het ziekenhuis in Zevenaar. We beginnen in Rotterdam. Antonika, de verdachte van de moord op de tienjarige Jennifer, wordt morgen voorgeleid. Dan moet er ook meer duidelijkheid komen over de doodsoorzaak van het meisje. De zaak heeft ook veel vragen opgeroepen over de manier waarop politie en justitie de vermissing hebben aangepakt. Henrik Willem Hofs, onze correspondent in Rotterdam, Henrik Willem. Als we beginnen met dat Amber Alert, zondagavond was dat niet veel te laat. Ja, dat was eigenlijk te laat en er is altijd discussie over, want zo'n middel moet je eigenlijk heel snel inzetten, zeker bij een uh, jong kind, want uh, ja, anders uh, werkt het niet. Er is zondagochtend contact geweest tussen de politie in Rotterdam en het landelijk korps van de politie, dat er uiteindelijk over gaat. En toen is gezamenlijk besloten om het niet te doen, omdat er nog veel uh, middelen waren ingezet, om half tien. Is bijvoorbeeld Jennifer als vermist opgegeven. Dat was zaterdagavond. Toen is er gelijk een buurtonderzoek gestart. Flyers, uh, flyers zijn verspreid. SMS'jes zijn rondgestuurd. Chauffeurs van taxis, bussen en trams geïnformeerd. Om naar haar uit te kijken. En zondag zijn er nog sociale media ingezet. En ja, pas s'avonds dus het Amber Alert, toen uh, alle sporen doodliepen heeft... men nog een keer met elkaar gesproken en gezegd... nou, dan maar het Amber Alert. Ja, en dat is eigenlijk te laat. Terwijl de politie al eerder bij de verdachte was los geweest. Maar toen geen huiszoeking deed. Waarom niet? Ja, dat was rond een uur of twaalf op zondagmiddag. Toen zijn er politiemensen aan de deur geweest bij Anthony K. Ze zijn ook binnen geweest, ze hebben ook rondgekeken, maar ze hebben geen huiszoeking gedaan. Ze hebben niet dat hele huis overhoop gehaald, want daarvoor is toestemming nodig van de officier van justitie. En die moet dat dan ook weer vragen aan de rechtercommissaris. En volgens een hoge politiebron die we vandaag hebben gesproken, wil de justitie dat niet, omdat er nog geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar we hebben natuurlijk ook het openbaar ministerie gebeld in Rotterdam. En die spreekt dat echt met klem tegen. Dus ja, dat is een beetje een niet eens daar. Ja, hoe kwam K in beeld als verdachte? Nou, uiteindelijk is er zondag een uh, tap geplaatst, zoals dat dan heet. Dat betekent dat de politie de telefoon van Anthony is gaan afluisteren. En waarschijnlijk heeft hij daarna met mensen gesproken over wat er met Jennifer gebeurd is... En het zou ook bijvoorbeeld kunnen dat hij op het Amber Alert heeft gereageerd. En dat dat misschien ook wel een van de redenen is geweest... dat de politie nog een keer dat Amber Alert heeft uitgegeven... zodat de verdachte er mogelijk op zou reageren en ze hem zouden hebben. Ja, het is natuurlijk altijd weer actueel. Er is een discussie over zo'n Amber Alert. We kennen het allemaal nog wel van de zaak Millie Boelen. Toen kreeg de politie veel kritiek. Is dat nu ook weer het geval? Ja, er is veel kritiek. En ook bijvoorbeeld bij de familie van Jennifer... Ja, vooral ook uh, niet alleen over het Amber alert, maar over het feit dat ze dus niet uh, wel bij hem zijn geweest, maar niet hebben uh, gezocht. Maar nou ja, je moet je ook voorstellen, zo'n zaterdagavond uh, uh, waren er 16 vermissingen in, bij de Rotterdamse politie uh, binnengekomen. En gemiddeld zijn dat er op een zaterdagavond of een zaterdag zo'n 10. Nou ja, deze is dan wel serieus genomen. Er is ook gelijk wat werk van gemaakt. Er is ook een recherche team opgezet van 12 man. En het is dus lastig om bij zo'n vermissing alles goed te doen. En daarnaast is het natuurlijk wel de vraag of je bij een misdrijf uh, zoals dit op tijd komt. Hè? Uh, dat moet ook allemaal nog maar blijken. Morgen wordt er meer bekend over de doodsoorzaak. En misschien ook wel over het tijdstip waarop Jennifer overleden is. En dan zullen we weten ja, wat er allemaal mogelijk wel had gewerkt of niet. Maar ja, het is altijd achteraf. Henrik Willem vanuit Rotterdam, dankjewel. Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken laat de christelijke kopten in Egypte aan hun lot over. Dat verweet PVV-kamerlid Raymond de Roon, vanmiddag de minister. Ook de christelijke partijen vinden dat hij meer moet doen voor de kopten. Maar Rosenthal vindt dat hij voldoende druk op Egypte zet, samen met zijn Europese collega's. Ik heb gisteren in Luxemburg, toen we bij elkaar waren... met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie... heb ik nadrukkelijk gezegd dat we verder moeten... dan altijd maar die uh, geloofsbeleidenissen van religieuze vrijheid... en wat iets meer zei. Ik heb nadrukkelijk gezegd dat het aan de autoriteiten in Egypte is... om minderheden, religieuze minderheden, de kopten ook actief te beschermen. En dat is meer dan uh, ze aan hun lot overlaten. Maar denkt u dat de Egyptische autoriteiten daartoe in staat zijn en dat ze dat überhaupt willen? Ik ga ervan uit dat de Egyptische autoriteiten, wanneer ze de weg op willen, en dat zeggen ze te willen, naar eh, democratie, rechtsstaat, respect voor de mensenrechten, dat ze dan dit inderdaad onder ogen zullen zien. En als dat nou niet gebeurt, wat dan? De hulp, de steun die wij aan Arabische landen, ook aan Egypte geven, is altijd onder voorwaarde dat ze voldoen aan de maatstaven van een gang naar Rechtstaat, democratie en ook maatschappelijke en economische hervorming. Dat noemen we meer voor meer. Als ze dat beter doen, krijgen ze meer. Als ze minder doen, krijgen ze minder. De PVV, gedoogpartner van het kabinet, die gaat het allemaal niet ver genoeg. Die wil dat er verdragen worden opgezegd, dat de ambassadeur wordt teruggeroepen. Kamerlid de Roon sprak van een kristalnacht in, in Cairo. Ik vind het jammer dat uh, de PVV niet uh, ziet welke inspanningen... Nederland en ook trouwens andere Europese landen... in de richting van de Arabische wereld doen... laten we op dit moment toch ook vooral een ander pad op bewandelen. We gaan nu naar verkiezingen toe. Wat speelt is... Kunnen waarnemers van de Europese Unie naar Egypte toe om die verkiezingen inderdaad te monitoren en daar waar te nemen? En tot nu toe willen de Egyptische autoriteiten dat niet? De Egyptische autoriteiten zijn daar op dit ogenblik niet duidelijk in. De ene keer zeggen ze het kan, de andere keer zeggen ze het kan niet. Dan weer zeggen ze het kan, maar onder bepaalde voorwaarden. En gaat u ervan uit dat er een Europese waarnemingsmissie uiteindelijk welkom is in Egypte bij die verkiezingen? Ik vind dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat in november, december, januari... wanneer die parlementsverkiezingen in drie rondes plaats hebben... om er dan voor te zorgen dat er onafhankelijke waarnemers die verkiezingen inderdaad kunnen monitoren. En zo niet? Zo niet, dan heeft Egypte ook daar weer een probleem waar het betreft het feit dat wij altijd onze hulp en steun... aan, aan landen als Egypte afhankelijk stellen van de, zeg maar de voortgang... Die het democratiseringsproces en het proces naar rechtsstaat en respect voor de mensenrechten doormaakt. Minister Rozentaal in gesprek met verslaggever Wilke Boom. Straks het Rijn ziekenhuis in Zevenaar. Dat komt met een vliegende plaag in de operatiekamers. Kwart over zes. Is het rustig aan het worden op de Nederlandse wegen? Wijnhand, Smaan? Ja, het gaat maar uh, moeizaam. Zeker in het midden van het land. Daar staan echt verreweg de meeste files. Brandpunt van deze spits is toch wel knopend hoevenlaken. Er is een uh, ongeluk gebeurd vanuit Zwolle op de A28. Staat tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 11 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Amersfoort-Utrecht kan het beste omrijden via Apeldoorn. Over de A50 en de A1. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Er gloort weer een beetje hoop voor de Belgen. De formatie lijkt niet langer een Mission Impossible. Formateur Elio Di Rupo presenteerde vandaag het Vlinderakkoord. Het compromis over de staatshervorming. dat afgelopen zaterdag werd bereikt. En correspondent Joris van Poppel die ging luisteren. Mesdames, Messieurs, nous avons un accord. Elio Di Rupo, formateur. Na vier maanden onderhandelen. heeft hij een grote doorbraak bereikt. Het is samen. Dat wij zullen zorgen voor een betere toekomst voor de vrouwen en de mannen in ons land. Die roepel en de regeringsonderhandelaars van acht verschillende partijen hebben de afgelopen maanden een hoop knopen ontrafeld. België wordt eigenlijk uitgekleed. De federale regering, de Belgische regering, krijgt minder geld te besteden ten koste van de deelstaten Vlaanderen en Wallonië. Die krijgen meer geld en meer macht. Kinderbijslag mogen ze zelf gaan uitdelen. Ze bepalen straks ook wat de maximumsnelheid is. En ook bijvoorbeeld het arbeidsbeleid. Daar gaan de Vlamingen en de Franstaligen voortaan helemaal zelf over. De gewesten en gemeenschappen krijgen het beheer over talrijke nieuwe bevoegdheden voor een totaal bedrag van 17 miljard euro extra. Caroline Genet van de Sociaaldemocraten is optimistisch. Een regering ligt binnen handbereik nu, zegt ze. Omdat we eerst een nieuw land moesten bouwen. We hebben nu een staatshervorming gedaan. Dat is van de baan en nu kunnen we echt een regering beginnen vormen. En wanneer heeft België dan een regering? Wel, ik denk eind van de maand moet er echt een regering zijn. We moeten echt een begroting op orde maken. We zijn bezig met onze banken te redden. En moeten ervoor zorgen dat meer mensen de kans krijgen om te werken, vooral in het zuiden van het land. Maar niet iedereen is zo optimistisch. Vooral de liberalen zullen die roepo de komende weken nog behoorlijk moeilijk gaan maken. De leider van de Liberalen, Alexander de Kroon. Wij zijn een land dat ongeveer de hoogste belastingsdruk van Europa heeft. Als wij nu moeten besparen, dan moet de overheid bij zichzelf besparen. En niet beginnen denken om opnieuw nieuwe vormen van belastingen te creëren. Als wij dat doen, dan gaan wij onze economie verder kapot maken. Er is nog heel veel werk, er is nog heel veel te onderhandelen. Wanneer heeft België dan een regering? Er is nog enorm veel, enorm veel werk. En wij kunnen het ons niet permitteren om nog lang te wachten om een regering te hebben. Maar wij kunnen het ons ook niet permitteren om een regering te hebben die geen duidelijk programma heeft. Voor 1 november? Ja, 1 november zou, zou zeer goed zijn. Maar mochten wij op 1 november de problemen niet uitgeklaard hebben... dan wil ik de tijd nemen om er verder over te spreken. Wanneer is er dan een nieuwe regering... 1 november, zeggen de optimisten. 1 december, zeggen de realisten. Maar 1 januari is de echte deadline. Want Yves Le Terme, de huidige premier, stapt op dat moment op... om te beginnen aan zijn nieuwe baan in Parijs. Ze zijn er bijna, de Belgen, maar nog niet helemaal, Joris van Poppel. Het ziekenhuis in Zevenaar heeft tientallen operaties geschrapt... omdat er vliegen in de operatiekamers zitten. Gert de Bij, goede avond. Goedenavond. Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijnstaten Ziekenhuis Vliegen in de Operatiekamer. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat, uh, het zijn er overigens uh, een handje vol uh, iedere keer, een stukje 4-5. Uh, dat is een probleem uh, wat wel regelmatig terugkeert in uh, gebouwen die wat hoger zijn. Zevenaar heeft een is een soort flatgebouw. Het ziekenhuis daar en op de bovenste etage hebben wij uh, de OK's. Um, en wat er gebeurt, dat is uh, hoogstwaarschijnlijk, dat wordt nu allemaal onderzocht, dat uh, aan de buitenkant van de gevel die vliegen zich verzameld hebben. Het, zijn, uh, het worden een clustervliegen uh, genoemd, dus een bepaald soort vlieg, dat uh, graag dit soort plekken opzoekt. En uh, dat ze, de wand wellicht uh, hier en daar doorlaatbaar is, waardoor ze toch in staat zijn om uh, naar binnen te komen. Uh, en toen wij constateren dat het inderdaad om meerdere vliegen ging per elkaar, uh, OK, hebben wij ogenblikkelijk uh, de operaties uh, gestopt. In Zevenaren zijn patiënten overgeplaatst naar onze andere locaties in Velpen en Arnhem. Hoeveel operaties zijn er vandaag niet doorgegaan? Uh, hoeveel operaties precies? Ik zou dat niet precies weten. Ik denk een, een, een, een stuk voor twintig. Ja, gaat het ook om alle operatiekamers? Het gaat om de vier operatiekamers die wij in Zevenaren bedrijven. Ja, ja. Ik uh, weet me toch te herinneren van een ziekenhuis dat chirurgen goed de handen wassen. Maar vooral ook dat er verder niks in een steriele operatiekamer binnen kan komen. Hoe is het mogelijk dat dit kan gebeuren? Ja, nee, je hebt natuurlijk wel wat verbindingen met de buitenwereld. Hè? Met uh, afzuiging en uh, ventilatie. Uh, kortom, dat zijn even zoveel lekken. Maar er zijn uh, heel strenge regels voor, voor steriele omgevingen. Ja, uiteraard. Nee, maar daar, daar houden we ons ook keurig aan. En uh, het, uh, u noemde het wassen van handen. Uh, dat is een belangrijk punt. Een goede, een goede ventilatie uh, is een belangrijk aspect. Maar als u zegt, uh, we houden ons aan de regels, hoe is het dan mogelijk dat er toch kennelijk vliegen naar binnen kunnen komen? Ja, dat is een goede vraag. Uh, wij houden ons aan de regels inderdaad. En die, uh, wat ik u net zei, die vliegen die verzamelen zich aan de buitenkant van de gevel. Uh, zo is in ieder geval ons, uh, onze kennis uh, op dit moment... En uh, die vliegen die vinden blijkbaar toch een uh, manier om uh, binnen te komen. Het kan ook met een deurbeweging gaan. Er zijn allerlei mogelijkheden waar langs dat uh, zou kunnen. Uh, in ieder geval voor ons een reden om te zeggen van dit kan zo niet. En uh, we hebben daarmee een besluit genomen om die elkaars uh, dicht te doen totdat het probleem opgelost is. Hoe gaat u dat oplossen? Op allerlei manieren. Uh, die, uh, er worden blauwe lampen, er zijn bepaalde bepaald soort blauwe lampen die daarvoor uh, ingezet kunnen worden. Uh, er, een, uh, er wordt een, uh, een geïntegreerde laag aan de buitenkant uh, van de gevel aangebracht. De, uh, als een soort verdelging die uh, zou een deel van het probleem op moeten kunnen lossen. Nou, dus dat soort maatregelen en uiteraard uh, optimaal ventileren, dat blijven we doen om uh, ervoor te zorgen dat die beesten uiteindelijk weer naar buiten worden gebracht. Ja, Clustervliegen, hè? zijn die ook gevaarlijk voor de gezondheid? Uh, ze zijn niet rechtstreeks gevaarlijk voor de gezondheid. Het is natuurlijk wel zo dat een vliegbacterie bij zich draagt. En dat is de reden waarom we ze niet naar En Morgen wordt er weer een inspectie gehouden om te kijken of het allemaal is weggegaan. Met een door het ziekenhuis Gert, de bijvoorzitter van de Raad van Bestuur van het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar. Hartelijk dank. Bordeaux, Nice, Lyon en Parijs. In alle grote steden in Frankrijk is vandaag gedemonstreerd... tegen de bezuinigingsplannen van de regering Sarkozy. Deze zomer kondigde hij aan dat er de komende jaren... voor 12 miljard euro gesaneerd gaat worden. Correspondent Ron Linker was bij de demonstratie in Parijs... waar duizenden mensen als vanouds naar de Place de, de, de la République waren gekomen. Ja. De demonstratie is natuurlijk niet compleet zonder doedelzak en dus is meneer hem alvast een beetje aan het testen. Uh, wat brengt u hier in het bijzonder? Het is een verzameling van vakbonden die hier deze demonstratie heeft georganiseerd. Maar waarom bent u hier? c'est par rapport Parce que je suis pas trop 32 de Waar hij zich mee bezighoudt is de strijd tegen de verhoging van de pensioensgerechte de leeftijd. Dat is een hot issue hier in Frankrijk. Uh, het was ooit 60. is nu al 62 gewonnen onder president Sarkozy. En hij zegt dat zou eigenlijk teruggedraaid moeten worden. Maar kan dat eigenlijk wel? Frankrijk is een land met hele grote problemen. Uh, er zal toch iets moeten gebeuren, er zal bezuinigd moeten worden. Hoe ziet u dat dan voor zich als het niet op deze manier kan? Je moet naar het plan financiële plan kijken, maar altijd in rapport met het plan sociale plan. Meneer Sarkozy wil met de methode aan de anglo saxon Mensen moeten zich realiseren wat voor bijzonder systemen hebben. We zouden eigenlijk de rijken meer moeten laten meebetalen aan de bezuinigingen dan de armen. Dat is het Franse model. We moeten niet naar het, zoals hij het dan noemt, anglo-saxische Anglo model. Uh, dat past niet bij Frankrijk. Dus eigenlijk zegt u, de wereld kan maar een voorbeeld nemen aan Frankrijk. Het is interessant dat het wereld dit systeem kijkt, zoals het is. Stikkers en spandoeken en vlaggetjes af te halen hier bij de centrale vrachtwagen. Haalt dat nou eigenlijk wat uit? Denkt u dat Sarkozy of Premier Fillon hun plannen gaan aanpassen vanwege deze demonstratie? On a, On le demande. L'esperance, je ne sais pas, mais on le demande. Et on, on souhaite que malgré tout il écoute ce qu'on dit. Dat is het doel van deze landelijke protestactie. In diverse steden in Frankrijk is vandaag gedemonstreerd. Het is aandacht vestigen op het probleem, druk uitoefenen... Hier hebben we het ook over internationale solidariteit. Er is niet alleen onvrede in Frankrijk. En als je dan vertelt dat je van de Nederlandse radio bent. dan is er altijd wel iemand die je eraan herinnert dat ook in Nederland demonstraties gehouden gaan worden. een manifeste tegen de austeriteit van het de syndicats Irlandais. In november, dus de Nederlandse vakbonden de straat op. vandaag in Frankrijk. Eén iemand was vandaag niet uitgenodigd. En dat was de president. Er is niks mis met een lekkere demonstratie in Frankrijk. Niks mis is er ook met het Nederlands elftal. Dat speelt vanavond in Stockholm tegen Zweden. De laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK. Bas Ticheler, jij gaat straks verslag doen voor die wedstrijd. In de wetenschap dat Oranje al zeker is van het EK... dat Oranje ook al groepshoofd is... was dat er eigenlijk nog op het spel vanavond? Nou ja, Strik van allemaal voor het Nijland zelf er helemaal niks meer. Behalve de uh, welbekende eer. Het volhouden van een mooie serie. Want uh, nou ja, negen uh, kwalificatiewedstrijden allemaal gewonnen. Dan wil je die tiende ook nog wel winnen. Maar meer dan dat is het formeel niet. En een mooie serie uh, verder afsluiten, betekent dat ook een interessante wedstrijd? Nou ja, wel omdat de tegenstander natuurlijk nog wel ergens om strijdt. Zweden moet vanavond winnen. En als ze winnen weten ze zeker dat ze als beste nummer twee direct zijn geplaatst. Dus dat betekent dat, uh, dat er voor Zweden nog wel ietsje, uh, ietsje te halen is. En om die reden verwacht ik eerlijk gezegd wel een spannende wedstrijd. Want Zweden moet strijden. En uh, nou ja, dat betekent dat je een tegenstander hebt die in ieder geval wil, dus je zal mee moeten. Wat betekent dat voor de opstelling? Zal Bonskoos van Marwijk uh, met dezelfde opstelling starten als afgelopen vrijdag tegen Moldavië? Ja, dat is wel de verwachting. Uh, niet dat die wedstrijd vrijdag nou zo goed was. In het tegendeel. dat begon aardig maar echt wat weg... Uh, nee hoor, de verwachting is dat hij het gewoon met dezelfde elf doet. Van is het natuurlijk sowieso niet iemand die wedstrijd na wedstrijd maar elke keer weer dingen gaat veranderen. Die kiest ergens voor en tenzij er echt een hele duidelijke aanleiding is om iets te veranderen doet hij het ook liever niet. Dus uh, we hebben dan een beetje zitten twijfelen hier met z'n allen van zouden die dan misschien toch weer voor Nigel de Jong kiezen en Strootman op de bank zetten. Maar ik verwacht eigenlijk dat Strootman toch gewoon weer wel speelt uh, vanavond. Ja, Is iedereen gezond? Ja, zelfs Boeleroes, want die heeft wat uh, last van zijn enkel gehad in de afgelopen dagen. Maar die heeft gisteren ook gewoon meegetraind. Van Persie heeft zondag een trainingje laten schieten, maar die is ook gewoon fris. Um, nou ja, het mag een keer. Na nou, al die mensen die natuurlijk al eraf gevallen zijn. Met uh, Snijder en Avalai en uh, Maduro en Robben. Wat dat betreft is de ziekenboeg behoorlijk gevuld. Dus uh, het is bij dat uh, setje gebleven. Hoe laat vanavond was? Kwart over acht. Dat is een... Uh kwartiertje later nog afhankelijk de bedoeling was... omdat die wedstrijd gelijkgezet is met de starttijd van Denemarken en Portugal. Dat zou voor die tweede plaats nog wel van belang kunnen zijn. Dus die beginnen even laat. Interessant. Dus Scandinaviërs gaan elkaar in de gaten houden. Veel succes vanavond, dat. Bas ja. Ticheler. Vanzelfsprekend op deze zender Radio 1. Daarmee zijn we gekomen aan het eind van dit Radio 1-journaal. Ik wens u een heel prettige, wat is het, dinsdagavond. Jawel. Joost Eertmans, jij zit weer klaar voor een nieuwe ronde avondspits. Een nieuwe ronde, Tim, zeker. Het monarchiedebat is in volle gang in de Tweede Kamer. Drie kwart van de bevolking steunt de monarchie nog, maar voor hoe lang vraag je af? Het piept en het kraakt, en je kunt je ook afvragen hoe lang het nog wel goed gaat. Ik praat erover met een aantal. Ja, zeg maar top ingewijden deskundigen over het thema van de monarchie. En ik zeg, de monarchie die gaat uiteindelijk aan zichzelf ten onder. Dat is hem om, om over mee te praten. Dat kunt u doen op 0800 1121. De monarchie gaat ten onder aan zichzelf. Bij Avondspits, we spreken erover direct na het NOS Journaal. Tot zo. Als je naast je werk in je vrije tijd gaat studeren... dan wil je wel eindigen met iets wat waarde heeft...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 Radio 1. Het NOS Journaal. Het Rijnstaten ziekenhuis Zevenaar heeft alle geplande operaties afgezegd omdat in de operatiekamers vliegen zijn ontdekt. De ruimtes zijn daardoor niet steriel. Voor spoedoperaties worden patiënten doorgestuurd naar het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. Het aantal mensen met tuberculose is voor het eerst gedaald.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 En in Zuid-Nederland is een bende opgerold die vrachtwagens leegroofde. De bende van elf man heeft in Nederland en België ingebroken in tientallen vrachtwagens. De politie ontdekte in verschillende plaatsen in Noord-Brabant... onder meer kleding met valse merklabels, dozen tandpasta en sets. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land regent het. En dat heeft te maken met een front boven ons hoofd. We zitten voor het grootste deel aan de warme kant. en Daardoor is het relatief zacht, 13 tot 17 graden. En vanavond en vannacht dan zakt het front langzaam wat naar het zuiden. In het noorden zijn al een paar opklaringen. Daar stopt het ook met regenen. Maar in het midden van het land blijft het de hele nacht regenachtig. En later ook in het zuiden. In het noorden komt net in de koude lucht. Daar koelt het af naar een graad of 6. Elders 10 tot 14 graden als minimum temperatuur. En morgen zijn er weinig veranderingen ten opzichte van vandaag. Bewolkt, van tijd tot tijd regen. Morgenmiddag in het noorden weer opklaringen. De regen trekt dan geleidelijk naar het zuiden. Het wordt 14 graden in het noorden tot 17 graden in Zuid-Limburg. De wind waait morgen uit de uiteenlopende richtingen. is zwakke windkracht 2. In het zuiden staat eerst nog een matige zuidwestelijke wind morgen verdwijnt het bewolkte en regenachtige weer. Vanuit het noorden komt koudere lucht dichterbij. De zon gaat schijnen en het blijft droog. Maar overdag wordt het nog maar 13 graden. En s'nachts is er een grote kans op nachtvorst. ANB Verkeersinformatie. De files van de avondsplits nemen nu vrij snel af. De meeste files staan nog in het midden van het land. Vooral rond Utrecht is het nog opvallend druk. Met name op de A12 richting Arnhem. De A27 naar Almere en de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Maar de A28 van Zwolle naar Utrecht is zojuist wel weer vrijgegeven. Er gebeurde een ongeluk bij Amersfoort-Vathorst. Er staan nog wel file vanaf strand Nulde 5 kilometer. Maar goed, dat moet wel wat minder worden nu. En het is ook wat drukker op de A50 van Arnhem naar Os. Er staat voorknopend Ewijk 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De monarchie gaat aan zichzelf ten onder. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. En tot 7 uur kunt u weer meepraten. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, premier Rutte staat pal voor het Koningshuis. Maar in de Tweede Kamer staan steeds meer partijen te trappelen... om de macht van de monarchie in te perken. Of het nu gaat om de politieke macht van de koning... het niet betalen van belastingen, de riante vergoeding... met Bernhard, de Roy van Zuiderwijn of Mabel... een paradijselijke villa, er is altijd wel iets aan de hand met ons Koningshuis. Nog steeds staat een grote meerderheid achter de mythe van de monarchie. Maar dat percentage wordt bij iedere troonsvervolging kleiner. Zolang de privileges van de Oranjes blijven bestaan... en we aan het aan het toeval... Van geboorte overlaten wie er op de troon mag zitten, zal de situatie alleen maar verergeren. De politiek kan van alles willen. De veranderingen zullen echt van de monarchen zelf moeten komen, willen ze overleven. En ik betwijfel of ze dat gaat lukken. De monarchie gaat aan zichzelf ten onder. Bel WNL 0800 1121. Wilt u meedoen aan dit debat over de monarchie hier bij Avondspits van WNL? Bel dan, 0800 11 21, dat hoort u goed, 0800 21, gratis en geheel beschikbaar zijn we. Uh, bent u, is het in gesprek, uh, komt u uh, voor een dichte deur te staan, telefonisch, dan moet u het gewoon over vijf minuten nog even proberen. Want het kan wel druk zijn op de lijn, daar zijn we achter gekomen. Maar uh, u kunt ook twitteren, dat gaat wat sneller, staat u niet in de file. En dat kan via hashtag WNL en hashtag Eerdmans, hashtag Avondspits. En dan lepel ik ze hiervoor, uh, zo, zo als mogelijk. Um, laten we maar eens gaan kijken wat u ervan vindt. Ron Smits uit Hilversum. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ik denk juist het tegenovergestelde. Ik vind dat de monarchie veel meer macht moet krijgen. Want uh, ik heb op het ogenblik meer vertrouwen in de monarchie dan in onze regering. En waarom? En de, oh, nou, kijken eens naar wat voor regering we hebben. We hebben een regering die als ze een uh, uitspraak van de richting niet goed vinden... ...de wetten maar gaan aanpassen. We hebben een regering waarbij een minister uh, over gaat stappen naar de raad van toezicht... Dat hij zijn eigen wetten kan gaan goedkeuren. Uh, we hebben een regering waarbij iedereen draait en, en, en alles ja. maar net zo lang blijft lullen totdat ze het nou nog... Maar laat ik de vraag anders stellen, uh, Ron. Waarom ben je zo tevreden over het Koningshuis? Wat doen ze goed? Nou, laten we zeggen dat ik bij het Koningshuis nog minder het gevoel heb dan ze alleen maar draaien omdat ik bij de regering heb. Ja, maar ze kunnen ook niks zeggen feitelijk. Hè? Alles wat ze zeggen moet natuurlijk politiek verantwoord zijn. Ja, dat vind ik ook heel erg jammer. Ik ben heel erg benieuwd naar wat bijvoorbeeld de, de mening van een Beatrix... of, of ja. Willem-Alexander over hoe het huidige stand van Nederland is. Daar hebben is we eigenlijk ik. Ge, ja, geen idee van. Vroeger vond ze uh, dingen die ze nu niet meer vindt. En dat is logisch, want de kabinetten verschillen nogal. Maar jij zou, jij zou haar meer eigen recht willen geven, zelfs als koningin... om te zeggen wat ze vindt van Slans uh, toestand. Ja, absoluut. Oké, okay. Ron Smit, dank je wel. Uh, Langman uit Eindhoven. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Zeg maar, wat vind je? De monarchie gaat aan zichzelf ten onder, zeg ik? Ja, dat, dat denk ik uiteindelijk wel. Of ze moeten echt fors moderniseren. Uh, uh, dat vind ik echt omdat de koningin is nergens op aan het hele koningshuis. Uh, als ze kritiek krijgen, dan, dan weerleggen ze dat niet. En uh, als de koningin voorleeft dat heel het hele land moet bezuinigen... dan. Uh, had ze zichzelf ook al uh, daarvoor open moeten stellen... ...en zelf moeten zeggen van nou, ik ben ook bereid om een deel van mijn uh, vorst, vorstelijk salaris in te leveren. Ja. Maar ja. dat hoor je ook niet. En als de pers iets wil aan haar vragen, dan komt de AIVD ertussen... ...van nee, dat mag niet, anders word je eruit gezet... Ja, ze moeten moderniseren, anders gaan ze zeker aan zichzelf onder. Nou, ik denk dat wij elkaar een hand kunnen geven, want ik vind het precies hetzelfde. Ze zouden bij zichzelf te raden moeten gaan, niet door een kamer afgedwongen, maar de, het Koningshuis moet zelf inzien dat de hofcultuur en alles wat erbij hoort euh, zijn langste tijd heeft gehad. Wil je overleven? Waar, ik geloof wel in het Koningshuis, maar wel ook zonder politieke macht. Uh, Tjerk, dank, dank je zeer. Heer Henri Blauw, die twittert, we moeten blij zijn met onze oranje familie. Andere landen zijn juist jaloers. Hashtag trots, is Henri. Aan de lijn is uh, het grootste royalty talent, of in ieder geval de grootste royalty-kenner van 2008. Esther Wolleswinkel, zij is nu redacteur bij het blad van Vorsten Royaal. En kunnen we zeggen, een goede ingewijde in het uh, vorstelijk domein. Esther Wolleswinkel, goedenavond. Goedenavond. Esther, jij, jij bent, ben jij het met mij eens? De monarchie gaat uiteindelijk aan zichzelf ten onder. Nee, ik ben het absoluut niet met je eens helaas. Nee, wat ik denk als... ook dat de monarchie zeker nog wel lang zal blijven, blijven bestaan. Er is ook laatst onlangs weer een onderzoek door de NOS uitgebracht waar ja, zeker bijna driekwart vindt dat Nederland een monarchie moet blijven. Oké, okay, die percentages gaan misschien een paar procenten naar beneden, maar de overgrote meerderheid van de Nederlanders wil nog steeds een monarchie. Maar hoe kritisch ben je eigenlijk? Want jullie zijn een PR-machine voor het Koninklijk Huis natuurlijk als Forstenblad. Het is gewoon entertainment. Jullie verdienen een flinke boterham ermee. Kunnen we jou nog wel vertrouwen als het gaat om kritisch vermogen ten aanzien van de koningin? Ja, zeker, ja, zeker. En ik ben uh, ik ben zelf ook uh, historicus en ik en, en ik heb hem ook uh, zeker ook al ook in het, uh, het uh, staatsrecht uh, verdiept. En uh, je kan je ook afvragen van wat wil je dan? Kijk, Wilders wil ook geen, wil ook niet de monarchie afschaffen. Hij wil wel dat de koningin uit de regering gaat. Nou, dat kan hè, als dat uh, democratisch uh, besloten gaat worden. Maar dan valt de koningin niet meer uh, onder, de, onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dan kan ze dus zeggen wat ze wil. Maar ik denk dat je dan nog een hele een hele andere situatie krijgt. Dan krijgt ze juist meer macht. Dat zie je ook in Zweden, waar de koning alleen maar formeel. Uh, uh, Deentjes mag doorknippen. Ja. Hij heeft heel veel invloed. Want ze blijven natuurlijk nog deel uitmaken van een hele ja. belangrijke familie. Die heel, heel erg belangrijk is voor de identiteit van Nederland. Maar dan wordt ze een soort Hans Wiegel vanuit het Noord-Einde. Hè? Zo van de roeptoeter, de ora het orakel. Dan heeft ze in ieder geval geen politieke macht meer, ja. de koningin. Ja, en dat vind kan, ik wel belangrijk. Kan je, kan je, ja, maar je, maar je kan je, kan je als, als, als, als, als politicus afvragen, wil je dat? Want dan krijg je gewoon een hele belangrijke familie die nog steeds heel veel invloed uitoefent. Dus ja, ik vraag me af of je daar dan beter mee bent. En ja, eh, eh, misschien of anno 2011 is het misschien, is het misschien oude ouderwets om uh, ja, voor de monarchie te zijn vanwege de, erf, de erfopvolging. Maar ja, de Oranjes hebben al zo'n lange traditie met de identiteit van Nederland. Ik denk dat we dat ook gewoon moeten koesteren. Ja, maar we, we hebben wel op de WIP gezeten, op. dacht ik, met Juliana Dat ging maar net goed, kun je zeggen. Dat uh, is net hoe je tegen het glas aankijkt. Maar het kan een keer totaal verkeerd gaan natuurlijk bij geboorte, iemand zo'n positie geven... dat Tuurlijk, die, wieg, die wieg staat daar waar wat erin komt te liggen, dat weet niemand. Nee, dat, dat, is, dat, dat is het, het risico laat ik zeggen, van de erfopvolging. Erf maar ik denk dat, dat ons politieke systeem, de constitutionele monarchie... die functioneert al uh, vanaf 1848 18, 18, heel goed. En uh, die kunnen dat ook... Uh, ik denk dat je ook wel, wel, wel moet zeggen dat als Willem-Alexander zeer onbekwaam was geweest... wat men niet vindt, maar als... Mm. Dan zou uh, dat, dat ook kunnen betekenen dat uh, de, uh, de volksvertegenwoordigers kunnen beslissen om de monarchie op te heffen of om, uh, of, om of om hem uh, onderrekening te verklaren. te verklaren, ja dat zal ja. <laughs> met willem hopelijk niet gebeuren, Willem-Alexander, maar het is, het is duidelijk Esther Wollenswinkel van royalty, Royal, je bent het niet met me eens. Ik zeg dus, uh, de, de monarchie gaat aan zichzelf ten onder uiteindelijk, dat kunt u ook vinden, maar uh, tegendeel, is ook, ook prima, 0800 1121 om het debat over de monarchie met mij aan te gaan. Uh, wie heb ik? Karel Pelle uit Breda, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ja, wat ik daar eigenlijk over wou zeggen, uh, ik vind dat de koningin is uh, ja het koningshuis is voor ons allemaal. En ik vind wij moeten allemaal inleveren. Dus ik vind, ja, het koningshuis dan ook. Eigenlijk hebben ze een, een, een bindende factor eigenlijk voor nee. Nederland. Koningin, de dag en dat soort dingen. En daar vind ik eigenlijk persoonlijk dat het daar eigenlijk voor de rest eigenlijk wel een beetje mee ophoudt. Ik vind, ja, als we allemaal in moeten leveren, vind ik dat het koningshuis ook in mag leveren met de... ja. bijna 40 miljoen per jaar. Maar Karel, dus wordt getwitterd door Nick Mul, en dat verrast me eigenlijk. Koningshuis heeft in 2010 een miljoen ingeleverd. Uh, dat, dat zal ik zo checken bij Pieter Kleinbering, uh, Koninklijk Huisverslaggever uh, bij de krant, uh, de Telegraaf. Uh, maar goed, duidelijk dat jij zegt, Karel Pellen, het moet, moet anders, het moet worden ingeleverd, er moet uh, de, de tering naar de nering worden gezet. Uh, u kunt ook twitteren, luisteraars, 0, oh, dat doet u op het hashtag WNL, bellen kan op 0800 1121. Frank Roerdinkholder zegt, onze Kroonprins gaat naar mijn verwachting juist voorkomen... dat de monarchie aan zichzelf ten onder gaat. Modern en tering naar de neering. Ik heb ook best hoge verwachtingen van de kroonprins Willem-Alexander. Dat zal ik u eerlijk zeggen als koning. Daar verwacht ik eigenlijk veel van. Uh, de vraag is alleen hoe lang het goed gaat... als de, de bevolking, dit soort privileges die we ook met elkaar hebben besproken... dat die nog blijft bestaan en men zo'n grote afstand creëert. Uh, dat, is, dat is iets anders dan deskundigheid. Jeroen Wijnands zegt het Koningshuis is de enige politieke factor... die verder kijkt dan de volgende verkiezingen... Uh, Um, laat eens kijken, Ronald Alland uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik uh, ben het niet met je eens, Joost. Ik bedoel, ons koningshuis valt onder een uh, constitutionele monarchie. Ze valt onder onze grondwet, zeg maar. Ze zijn geen dictators. Uh, ze hebben rechten en plichten volgens onze grondwetten. En ik denk uh, dat dat een hele veilige constructie is... En hij, ze zijn ook niet politiek gekleurd. Ze hebben een uh, uh, buiten de politiek, uh, zitten ze. En er zijn in Nederland zitten nu politieke partijen die ook niet democratisch zijn. Ik bedoel, Wilders, ze zal misschien zijn zoon laten opvolgen als hij als hij misschien doodgaat. Dus ik bedoel, Hij zeggen we, we daar gewoon niet de grote draag nee. van maken. Maar, maar Ronald. is een samen, factor in Nederland. Dat is zo. Dat is inderdaad. In een gepolariseerd land is het Koningshuis, kun je zeggen, een samenbinder. Het andere kant is, je laat dus leden van het Koninklijk Huis praten. terwijl ze eigenlijk hun mond moeten houden. Want elk woord wordt gewogen op het politieke schaaltje. Daar, daaruit volgt dat ze nooit een eigen mening kunnen geven. en feitelijk dus altijd uh, een soort aangeschoten wild zijn in het politieke debat. Dat lijkt mij ook een vreselijke uh, positie. Dus moeten we ze dat wel aandoen. Nou ja, ik bedoel als de koning of de koningin daarmee uh, geen problemen heeft, wie zijn wij daar om daar een probleem van te maken? Nou, zo kun je er ook weer aan kijken. Ronald, dankjewel. Um, er komt weer een uh, speakerman die twittert weer een suggestieve stelling bij WNL. Ook niet eens met de stelling, trouwens, zegt hij. Koningin Beatrix handelt goed en integer. Over de, daarover geen, geen, geen enkel woord uh, van kritiek. Hoe goed en integer. Het gaat er meer om. Wat vind je? Hoe de monarchie zichzelf uiteindelijk misschien wel ten einde beweegt. Want er is nogal wat gebeurd uh, in de loop van de jaren. Dat knaagt aan de... ...in ieder geval geloofwaardigheid van het van koninklijk huis. En dat zeggen ook veel uh, stemmers, zeg maar, op, uh, op, de, op de internetpeilingen. Edwin Hessen uit Alkmaar. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, wilde nog even inhaken op het feit uh, dat we moeten bezuinigen op het Koningshuis... ...en uh, dat met name de regering, daar of tenminste de politieke partijen daar nu mee komen. Allereerst denk ik van, joh, kijk naar jezelf en kijk eerst waar je in jezelf kan snijden... En ten tweede, als je dan toch bezuinigt op het Koningshuis, wat levert het nou uiteindelijk op? Ik bedoel, dat zijn zulke kleine bedragen ja. op de problemen die we hebben in het land. Dat levert toch niets op. Dat heeft toch geen zin. Maar daarvan zeg ik, het zal niet veel zijn. Het gaat meer om het symbool dat ook de koning het Koningshuis inlevert als iedereen moet inleveren. dat werd al eerder gezegd door iemand. Maar dan moet het een totaal symbool zijn. Dan moet het zowel het Koningshuis zijn als uh, de regerende partijen, politiek, uh, ambtenaren, het hele, het hele apparaat als zich. Dat gebeurt ook, hè? De, ik bedoel, niemand Sorry, ontkomt. Het komt, het komt. Oké, okay, dank je. De dat lijn is wat, wat slecht. Uh, Edwin, zeer bedankt. Ik ga praten met Anjo Klement. Uh, hij is vicevoorzitter, moet ik zeggen, van het Nieuw Republikeins Genootschap. Uh, meneer Clement, goedenavond. Ja, goedenavond. <tus> nou, u, bent, u bent strijdt voor de Republiek. Uh, toch krijgt Beatrix weer een 7,6 van, uh, van de stemmers uh, in de peilingen die we zien. Uh, wat verwacht u daarvan? Denkt u dat dat goed blijft gaan, ook in de toekomst? Nee, dat kan niet. Uh, het, het, het koningshuis... Uh, deze, deze dame die, die, die op dit moment uh, op de troon zit... Uh, doet het uitstekend. Laten we dat vaststellen. En we hebben ook niks tegen personen in dit verband. Maar de Oranjes zoeken wel steeds de grenzen op. En uh, dat, dat, dat is met fila's in Mozambique... Uh, Silver Gata in het concertgebouw... Belastingroutes uh, uh, die via het uh, noord-einde naar Jersey en Guernsey uh, leiden. <coughs> de historie van de Oranjes die ook steeds meer helder wordt... Uh, door allerlei publicaties over de, de, ja, de, de figuren als Willem III, Prins Hendrik, Prins Bernhard. Uh, maar fundamenteel is natuurlijk het ontzettend ondemocratisch, een controleerbaar uh, geheel van, van uh, deze monarchie. Ja. Uh, bijvoorbeeld de vraag, heel actueel: uh, welke rol speelt Hare Majesteit nu bij uh, de beschadiging van Donner? Uh, Donder heeft vorig jaar uh, bij de kabinetsformatie een, een, een ja, toch wat dat merkwaardige rol gespeeld. Uh, daar komt dan een, een, een kabinet met een gedoogpartner, partner Wilders uit. <tiek> daar kun je alles van vinden. Maar uit de interventies van de huidige vicevoorzitter mag je toch afleiden dat dat niet de voorkeur van, nee. uh, van Beatrice... Van de majesteit had? Nee. Ja, kijk, dat zijn dingen die kunnen we niet controleren. Hè? Maar u bedoelt, als ik het even ja. kort. U, u wil aangeven eigenlijk dat de koningin Donner tegenwerkt om vicevoorzitter van de Raad van State te worden. omdat hij dit kabinet heeft uh, mogelijk gemaakt? Is dat een beetje. Ja, ik kan het u... niet uitsluiten, maar ik kan het ook niet bewijzen. U vermoedt dat? Er is, er is een geheim van, van het Noord-Einde, of ja. van Soesdijk, of van het LO, of hoe heet het allemaal? Um, wij weten dus niet wat er achter de schermen gebeurt. Mm. En dat is een van de meest fundamentele uh, kritieken die we hebben. We hebben een, een, een staatshoofd wat we niet democratisch kunnen controleren. Nee. En daar moet ze dus een eind aan komen. Ja, nou zeg ik, de monarchie gaat aan zichzelf ten onder. Uh, voor wat verwacht u uh, als Republikeins genootschap van het zelfreinigend vermogen van de Oranjes? Nou, als je dus net de incidenten <coughs> hebt gehoord die ik genoemd heb... dan is dat niet erg uh, uh, sterk. Uh, er is een, een, een discussie geweest over de komst van Zorger bij het huwelijk van, uh, van uh, uh, Willem-Alexander... Hij mocht daar dus niet bij zijn en vervolgens verschijnt hij een paar maanden geleden in vol ornaat in het concertgebouw uh, als, als uh, partner van, uh, van uh, de koningin. Nou, dan denk ik van ja, ze zoeken de grenzen op, hm. uh, de politiek laat dat dus gebeuren. gebeuren ja. uh, daar ontstaan dus toch wel wat, wat, wat problemen mee, er ontstaat wat rumoer. Uh, dat leidt er dan toe dat er uh, een voorstel komt uh, om de koningin uh, uit de regering te halen. Dat komt nu in de pers uh, vandaag in de voorstellen van uh, laten we nou eindelijk eens een keer belasting gaan betalen. Dus dat de, klopt, de meerdere de vinden dat in de, de, de kamer. Hè? Meer, ja. Minder zeker. Ja. En daar zit geen lijn in. Oké, okay, Anjo Clement, we gaan meer, meer mensen spreken. Zeer bedankt uh, voor, voor uw commentaar. U was van het nieuw Republikeins Genootschap. Mensen, u kunt bellen. 0800 1121. Ik zeg, de monarchie gaat aan zichzelf ten onder. Uh, 0800 1121 of twitteren via hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Uh, u kunt blijven bellen, want het is nogal druk. Als u het in gesprektoon krijgt, probeert u het gewoon over een paar minuutjes nog een keer. Dan ziet u misschien wel kans om er tussen te komen. Uh, Jan Bakker uit Sint-Annaporgie. Anna Goedenavond. Ja, Joop. Zoals altijd ben ik het volstrekt met je oneens. Ik heet Joost, maar gaat u vooral verder. Joost, sorry. Uh, Joost, het volgende. Ik was met deze man van het Republikeins Genootschap wel eens. Maar er is nog iets anders. Als die monarchie dan al om zeep geholpen wordt... dan kan het volgens mij alleen maar door Geert Wilders en zijn PVV-club. Die man heeft absoluut geen belang bij een beetje stabiele democratie... en daarmee de monarchie. Sterker nog, door hem... Zijn we al afgegleden als maatschappij van een bijenkorf naar de HEMA. En als het aan hem ligt, wordt heel Nederland één grote Aldi-winkel. Oh. En dat kan er ook nog wel bij. Ja, maar we hebben het nu Nou, niet... dat is mijn ja. reactie. Ja, oké, okay, dat is een prima reactie. Maar ik zeg, de monarchie knaagt zichzelf onderuit, in feite. Want de, de problemen de, de, stapelen zich op. Uiteindelijk kom je tot het moment dat mensen zeggen in meerderheid... Van, ja, maar deze monarchie is niet meer van de tijd. Dit is, dit ja, is gewoon geen modern dat... koningschap meer te noemen. Nee. Die problemen die iedereen uh, dan, dan de denkt te zien, dat is gewoon een, een, ja, een spanning tussen waarin dit soort mensen moeten leven en uh, uh, hoe het gewone volk erover denkt. Ik vind dat allemaal futaliteiten. Nou, dan houden we, het daar, houden we het daarbij. Goed zo. Z zeer nou, bedankt Jan, Jan Bakker, uh, goedenavond. Uh, dan Jan Twan de Witte uit Apeldoorn. Goedendag. Goedendag. Goedendag. Ten eerste, ik ben het uh, niet eens met de vorige persoon. Want uh, Geert Wilbers mag dan wel af en toe uh, harde woordjes hebben en dat soort dingen. Maar het zorgt wel tenminste dat er nog wat uh, uh, goede dingen in de politiek terechtkomen. De lijn is erg slecht, Twan. Ik moet je helaas onderbreken, want zo kunnen we ni niet te woord staan. Philip Bos uit Tilburg. Ja, goedavond. Uh, ik ben het uh, niet eens uh, met de stelling. Uh, ik denk dat uh, juist uh, bijvoorbeeld het belang wat aan zo'n peiling wordt gehecht... Uh, over de populariteit en de waardering voor het Koningshuis... Uh, dat je daarmee toch een democratie-instrument hebt... om het Koningshuis zich te laten aanpassen aan de moderne tijd. En ik zou ook willen aangeven dat uh, de democratie... Uh, in de recente geschiedenis ook niet alleen maar uh, mooie dingen tot uh, stand heeft gebracht. Uh, en we hoeven niet eens zo heel ver uh, terug te gaan. Dus ik ben uh, aan voorstander uh, van... en ik vind dat uh, het Koningshuis zich ook. Groot voedig voor dingen die spelen in de samenleving. Ja. Nee, maar als je me goed begrijpt, ik, ik ja. draag het koninklijk Huis een warm hart toe. Ik ben dus geen republikein, maar ik zeg wel, ze moeten zich verand, hè, zichzelf veranderen in die zin. Ze moeten zich ook meer uh, afdalen, laat ik het zo zeggen, van de ladder van het vorstendom naar meer het, het gewoon publiek. Ze hoeven zich niet gelijk te stellen met de gewone mensen, maar het is nogal een afstand hè, waar we het over hebben. Ja, en maar, dan zie je het in allerlei maar... opzichten terugkeren Of belastingen, of het is fiscale routes via Noordeinde, of het is een, een paleis, een villa in zuid ja, maar ik goedkope argumenten. Ik vind ook daar het feit dat wij erover kunnen praten, betekent dat daar transparantie is over wat daar gebeurt. Uh, daar neemt het Koningshuis ook uh, maatregelen op door afstand te nemen van dingen die ze uiteindelijk toch niet oorbaar vinden. Zij, zij kunnen ook uh, verkeerde inschattingen maken, maar lijken daar ook op aanspreekbaar. En ten tweede denk ik dat de Beatrix uh, heeft laten zien dat na het tijdperk Juliana zij het Koningshuis heeft uh, gemoderniseerd naar wat het nu is, waar veel waardering voor is. En ik denk dat uh, Willem-Alexander ook zeg maar, uh, uh, dezelfde stap zal maken naar, naar Beatrix. Helder. En nogmaals, als je kijkt wat de democratie heeft uh, voortgebracht in, uh, in sommige recente geschiedenisboeken... Mm. Ja, dan moeten we niet alle kaarten op de democratie alleen maar zetten. Oké, okay. Fielebos, al... dank ja, je wat... zeer uit Tilburg, Ben voor het bellen? Er wordt getwitterd. Jeroen Wijnands zegt... Mijn stelling is de huidige wetgeving laat het potentieel van de Oranjes onbenut. Bellen eens in, Jeroen, want dat wil ik wel eens horen aan de lijn wat je bedoelt. Langeberg zegt... Na Christina's, Christina's belastingtruc was het voor mij afgedaan. Afschaffen en overgaan op de Duitse staatsvorm. Duidelijke taal. Op Twitter kunt u ook doen. Hashtag WNL, hashtag Avondspits, komt u binnen. Of hashtag Eerdmans. Um, ik praat nu even door met Pieter Klein hij is koninklijk huisverslaggever bij de Telegraaf. Hij moest diep nadenken, zei hij, toen hij hoorde van de stelling. En die is dus, de monarchie gaat aan zichzelf ten onder. Pieter Klein, ben je eruit gekomen? Ja, daar ben ik zeker uitgekomen, Want uh, ja, ik weet niet of je... Het nieuws hebben bijgehouden, Joost, maar dat zal toch wel. Ja. Uh, het onderzoek van de NOS is pas gebleken dat drie kwart zeer tevreden is over hoe de koningin haar werk doet. Zeker, maar daar. Dus begon... hoe, kan, hoe, hoe kunnen ze uit de ondergaan aan hun succes? Nou, daar begon ik al mee. Dat de drie kwart van de bevolking steunt nog steeds. Het wordt steeds minder, uh, meen ik. Uh, als je kijkt over de jaren heen. Mijn punt is, uh, Pieter, dat ik zeg: het wordt. Juist gevaarlijk als het konink, koningshuis zich niet weet aan te passen aan de ontwikkeling van de tijd. En daarmee ja. de afstand te, moeten ze verkleinen met het gewone volk, anders verliezen ze draagvlak. Daar gaan mee bij. uit. Denk ik dat van de Tweede Kamer, Joost. Ik heb sterk de indruk dat als de koningin zo gewaardeerd wordt en als de mensen allemaal nog zijn voor een monarchie, dat de Tweede Kamer het bij het verkeerde eind heeft om daar opeens op te gaan zitten beknibbelen. Ik denk zelfs dat de koningin en het koninklijk huis de samenleving beter begrijpt... aangezien zij meer gewaardeerd worden dan de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer gaat ja. tornen aan iets dat goed functioneert en dat uitstekend is. En wat betreft de financiën, waar vandaag over gesproken is in de Tweede Kamer... ja, wij zeggen ook niet van tegen onze baas... ik neem aan dat je ook niet zegt tegen WNL... van kom, ik lever wat salaris in, want het gaat zo slecht in het land. Dus waarom zou de koningin dat doen? Uit eigen beweging. Nou, dat maar als de Tweede Kamer dat doet, als de Tweede Kamer zegt van... Nou, ja. Ja, maar we zullen eigenlijk dat de toelage minder moet. Want de Tweede Kamer is eigenlijk het hoogste gezag in het land. Dan moet dat. Maar Pieter, we vragen van iedere baas in een, in een, in een, zeg maar, een zorginstelling. Of het is een, een, een, een, een essent, weet ik waar, waar we het van vragen. Lever mm -hmm. je bonus in, terug en doe normaal. Minder liante bonussen en, en graaien. En de koningin blijft in feite uh, de, de, de, de, gewoon hetzelfde verdienen. Terwijl iedereen in Nederland terugzakt. In de, zeker ja. hè, binnen de publieke sector. Zeggen, maar dat zijn bazen met bonussen inderdaad. Die ook op die bonussen zijn. Aangenomen En zo is het hier natuurlijk niet. Het feit dat je hele privéleven iedere dag opnieuw door uh, roddeljournalisten op straat wordt gegooid. Ja, ja. dat is eigenlijk uh, onbetaalbaar. Die prijs is zo hoog. Dat is niet te vergelijken met een bedrag in euro. Maar ze leven toch en ook als, ze, als koningin werkelijk. Sorry dat ik je nog even de reden ja. val. Nee, ga door. Als de Tweede Kamer zou willen dat de koningin uh, minder doet aan representatie. Uh, dat, dat, dat ze eigenlijk dus ons land minder vertegenwoordigt. Ja, dan moet je dan minder geven. Zo eenvoudig is het. Oké, okay, Pieter Klein, meer, meer, meer, het is een duidelijk antwoord. Ik denk dat, het, dat ik er anders over denk, maar dat geeft niks. Dat is mooi aan het debat hier bij Avondspits. Ik laat nog gauw het luisteraars aan het woord, want we zijn bijna alweer door de show heen. Meneer Cornelis uit Sneek. Ja, ik uh, moet eerlijk zeggen, dat programma wil ik kritisch bekijken. De wens is hier de vader van de gedachte. En altijd als er in de voor aan zaken wordt gesproken voor het Koningshuis, dan komt het hier even voor de... Voor de radio, ik ben het er absoluut niet mee eens. Nee, maar meneer Cornelissen... De, die meneer van die republiek, die doet ja. wel of er een zonnige toekomst aankomt. Maar een republiek is ook niet alles. Kijk eens hoeveel jonge en oudere presidenten er worden doodgeschoten in de wereld. Ik denk dat wij zo stabiel zijn en dat het volk het wel begrijpt. Ik vind trouwens de term het volk, vind ik ook nog niet zo duidelijk. Ik vind de hele zaak wat kritisch en een beetje overdreven. Oké okay, meneer Cornelis, dank u zeer. Johan Edo uit Papendrecht... Meneer, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben het eens gedeeld met de stelling. Want ik vind als, als wij moeten inleveren, en het gaat slecht, dan moet de anderen ook inleveren. Gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. ja. En een ander verhaal is, die meneer Guillermo, ik heb ergens gelezen dat hij dus elk jaar een toelage ontvangt van 500 miljoen euro. Heeft men daarnaar gekeken wat deze man doet? Wie, of wie heeft hij nu? Guillermo, de die ex van... Uh, Oké, okay, de prinses... Christina. Help even, Christina inderdaad. Jazeker, oké, okay, daar heeft vol... Oké. Okay. Men, men moet dat daar ook aan, aan kijken. Kijk, als de koning inlevert, ik weet niet wie die toelage van die meneer betaalt... en dan moet hij ook inleveren, Dat hij levert allemaal in. Ja, ja. maar goed, Peter, daar, daar staat weer de mening van Pieter Kleinbering tegenover, zoals u juist hoorde. Arno um, Peperkorn zegt op Twitter, Monarchie is onze historie, onze discussie, gerommel in de marge. Jong Wijnands uit Hoofddorp. Goedenavond. Ja, we hebben daar een uh, familie met eigenlijk een ongekende lange ervaring in de Nederlandse politiek. Ze zijn er goed beschouwd vanaf 1848, eigenlijk vanaf de zijlijn erbij getrokken. Dat klopt. En met de huidige wetgeving, ze mogen niks zeggen, ze mogen bijna niks doen. Dus ik denk dat je daar een hoop potentieel laat liggen. Dat, dat kunnen we zeggen. Meneer Joren Wijnands uit Hoofddorp, uh, dank u wel. U was de laatste spreker, want we zijn er doorheen vele meningen gehoord. Vele, vele meningen en het debat uh, werd hier gevoerd. De Kamer is bezig. Morgenochtend antwoordt premier Rutte de Kamer. Vannacht zal die antwoorden moeten gaan schrijven. Wij zijn er doorheen bij Avondspit. Straks luistert u verder naar Kunststof op Radio 1. Wij wensen u een fijne avond. Tot morgen. EK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Zometeen om 8 uur. Zelf of breed, breed, kuit, uur. Zweden, Nederland. En dan kan Nederland misschien snel gaan counteren. En eens langs de lijn. Zometeen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Robert en Irma willen over drie jaar een camper kopen. Dat is Robert en Irma's plan.